7 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. Een automobilist die vorig jaar in Tilburg door rood reed... en een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is door de rechtbank vrijgesproken. De man leidt aan een slaapziekte. Bij het ongeval kwam een 82-jarige man om het leven. Specialisten overtuigden de rechtbank ervan... dat de 54-jarige automobilist aan slaapapneu leidt... waarbij hij soms ongemerkt in slaap valt... De man was zich niet bewust van zijn ziekte. Die kwam pas na het ongeluk aan het licht bij een medisch onderzoek. De zes verdachten van de schilderijenroof in de kunsthal worden aangeklaagd in Roemenië. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt. Twee verdachten zouden in oktober zeven schilderijen van onder andere Picasso, Monet en Freud hebben gestolen uit de Rotterdamse tentoonstellingsruimte. De andere vier verdachten worden beschouwd als medeplichtigen. De schade wordt geschat op 18 miljoen euro. De werken zijn niet teruggevonden en gevreesd wordt dat ze zijn verbrand. De verdachte die begin juni als eerste werd aangehouden... voor het stelen van eindexamens uit het Iben-Galdoen-college is vrijgelaten. Het is een vrouw van 19 uit Rotterdam. Ze blijft wel verdachte. In de zaak zit nu alleen nog een man van 19 uit Maasluis vast. Hij zit al meer dan een maand in voorarrest. Volgens het OM heeft zijn advocaat een schorsingsverzoek ingediend en de verwachting is dat ook hij binnenkort vrijkomt. Een Nederlandse leverancier van militair materieel heeft een order binnengesleept van ruim 50 miljoen euro. Het bedrijf gaat radarsystemen leveren aan de marine van Singapore. Om welk bedrijf het gaat is niet bekendgemaakt. De Nederlandse regering heeft toestemming gegeven voor de deal, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie zijn er geen redenen om de vergunning te weigeren. Het weer vanavond blijft het aangenaam. Morgen en woensdag komen er wolkenvelden. Maar de zon schijnt geregeld en het blijft droog. Het wordt met 20 tot 27 graden iets warmer dan vandaag. En ook na woensdag zomers weer. Dit was het NOS Journaal. b verkeersinformatie. Er staat nog file bij Rotterdam op de 20 richting Hoef van Holland. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Rotterdam Centrum en de afrit Spaanse Polder staat 2 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht.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 Onze gast is een sociaal bewogen rapper... die een boodschap in zijn teksten niet schuurt. Maar nu is hij even solo-artiest af... want hij maakt deel uit van de supergroep Great Minds... die verder bestaat uit de rappers Styx, Jiggy J en producer Moon. En hun eerste album is meteen een schot in de roos... Vanuit het niets op de tweede plaats in de Dutch Album Top 100. Hier is winnen. Uw presentator is Jenny Brouwer. Mijn ziel is dit. Als ik spit is het mijn oma's nasi. Yes. Ik zou je anders nooit gevraagd hebben wat jij daar precies mee bedoelt. Ha. Maar er is nu een site waarop jullie je teksten verklaren. Klopt. Zou je dat nou wel doen? Is dat wel de bedoeling? Uh, ik zat daar toevallig vandaag over na te denken. Uh, ik denk dat enerzijds uh, een heel leuk iets is en een heel mooi iets is. Omdat uh, je kan dingen die zeg maar, in eerste instantie uh, niet opgepikt worden door de luisteraar uh, verklaren. Mm -hmm. Zodat ze zeg maar, de gelaagdheid ontdekken. En aan de andere kant heb je als artiest, rapper, kunstenaar, geef het een naam. Heb je zoiets van ga maar luisteren. En uh, ontdek het uh, uh, uh, gaande weg. Ja, want is het eigenlijk... is toch een beetje een cryptogram met alle oplossingen. Ja, bij. precies. Dat is eigenlijk hoe ik het zelf ervaren heb. Want ik, ben, ik, ik was een jaar of negen of tien... toen ik naar uh, rapmuziek ging luisteren. En uh, dan beheers je de Engelse taal nog niet. Mm -hmm. Goed genoeg om alles mee te krijgen. En uh, hoe vaker je naar muziek luistert... en hoe beter je de taal, taal leert kennen... hoe meer uh, spitsvondigheden je ontdekt in de muziek. En uh, daardoor ben ik het heel erg interessant gaan vinden... En, Juist vanwege die ontdekkingstocht. Dat zeker. Ja. ja, ja, ja. Zullen we toch even Oma's Nasi doen dan? Ja. Want daar staat Oma's Nasi voor? Oma's Nasi staat voor uh, uh, iets waar je je ziel in stopt. Omdat Oma's Nasi soul voedt. En uh, ik, ik benaarde mijn rap alsof het ja, een, een, een maaltijd is die ik je voorschotel. En uh, daar gaat de ziel in zitten. Maar geldt dat voor alle nasi of is het speciaal de nasi van jouw oma? De nassie van mijn oma is speciaal. <laughs> Die is lekkerder dan gemiddeld. Maar de, uh, snapt iedereen dat dan gelijk? Want het kan voor hetzelfde geld de nasi van iemand anders oma kan heel smerig spul zijn. Ja, precies. Ik denk niet dat iedereen dat gelijk uh, snapt. In de gaten heeft. Uh, ik denk de, de, de get, het getrainde hip oor wel. Uh, ja, dat weet gelijk, oké, okay, nasi. dat is soulfood, want het is de Nassie van zijn oma, dus ja, moet dat wel lekker ja, zijn? Ja, ik bedoel, ik denk wel dat ze die link leggen. Huh. Ja. Oké, okay. en uh, wat jullie dus doen is op die uh, site uh, tekst en uitleg geven, maar het is eigenlijk nog veel leuker, omdat je luisteraars ook vraagt, uitnodigt, de consument, ja. uh, om daar weer op te reageren, ja. Zo dacht jij dat Cassie Weilen... dat je dan hartstikke ziek was. Maar Cassie mm -hmm. Weilen, ben je al ontzettend dood, hoor, Winsten. Ja, nee, dat weet ik. Oh, dat weet jij wel. Ja, in de zin van... Um, <laughs> uh, ik, ik heb op een andere track gerept. Um, um, moet ik even goed nadenken, hoor. Um, ja, haal het naar nou maar Iets van de flow is zo ziek. Hij is inmiddels, inmiddels overleden. Ik ben nu die hemels. Snap je? Dus ja. er is altijd nog een level daarna. Mm -hmm. En Cassie Weilen? En Cassie Weilen, ik bedoel... Cassie, kas betekent weg zijn. Dus je zit ook weer... Snap je? Ja, een uh, ram voor gevorderden. Weer iets anders achter. Ja, ja, ja, ik begrijp het. En Cassie Weilen, waar komt dat woord eigenlijk vandaan? Zal het Indisch zijn, van oorsprong? Ik heb echt geen idee. Nee, ik ook niet. Nee. En wordt dat nog veel gebruikt? Ik denk het niet. Ik denk, maar ik denk dat het juist leuk is om dat soort woorden in je raps terug te brengen. ja. Ben jij liefhebber van woorden? Ik bedoel, waar haal je ze vandaan? Mm, ja, ik denk daar niet echt over na. Het, het, ze zitten ergens gewoon verstopt in je brein. Je hebt geen fijne schriftjes? Ja, af en toe schrijf je wat op en dan denk je... oké, okay, dat is een leuk woord, dat ga ik ooit een keer gebruiken. Mm -hmm. Maar dat schrijf ik... Ja. Ik schrijf dat negen van de tien keer niet op. Maar uh, tijdens het schrijfproces... Uh, ja, heb je gewoon dingen opgeslagen ergens in je hoofd... en dan denk je van... oh. Die kan ik nog gebruiken of dit klinkt heel erg leuk. Of, en heb jij nog letterlijk een schriftje of is het de iPad, iPhone, Ik heb toevallig van een uh, tourmanager die uh, daar zit. En, uh, en Die ook net binnengekomen ja, is naar dat uh, hier. een rijmboek gekregen. En uh, daar probeer ik wel in te schrijven. Omdat we, le we leven in een digitale tijdperk. Dus je bent snel geneigd om je iPhone te pakken ja. of je iPad te pakken en daar wat op te schrijven. Uh, maar ik heb tijdens het, uh, het, het maakproces van Great Minds wel een aantal keer geprobeerd om uh, gewoon pen en papier te gebruiken. En waarom vindt hij dat dan speciaal belangrijk? Dat je een echt schrift met een echte pen en... Ik weet dat zou je aan hem moeten vragen. Ja, ja. dat ga ik dan straks <laughs> maar doen. En vind jij het mooi? Heb je het schriftje nu de hele ik, tijd bij me? Nee, je ik heb hem niet bij me. Maar ik, als ik bijvoorbeeld weet dat ik naar een studiosessie ga, dan, uh, dan neem ik hem wel mee. Ja. Maar wat is het voordeel daarvan voor jou dan? Of is het meer omdat hij het jou gegeven heeft? Dat dus sowieso, dat, dat uh, geeft het wel meer waarde. Maar het is ook wel gewoon een stukje ambacht, denk ik. En uh, ik merk dat op het moment dat je pen en papier gebruikt... heb ik nog een gesprek met Stix over gehad. Uh, je collega-rapper ja, uit Ja, inderdaad. Uh, dat op het moment dat je pen en papier gebruikt... je wel langer na gaat denken of kritischer bent op wat je opschrijft. Omdat je kan het niet meer uitwissen. Je moet het doorkrassen. Je wil liever niet krassen. Dus, in dat mooie schriftje. Inderdaad. Kijk. Dus je, dus je uh, gaat secure te werk. Ja, nog even, alle hippe rappers hebben gewoon weer een heel mooi schriftje. Met Laten een pen. we het hopen. Ja, nou Laten ik we het ben hopen. benieuwd wat de uitkomst is. <laughs> um, nou, op, op jullie album Great Minds wordt duidelijk dat jullie het nieuws volgen. Heel actueel zelfs, want uh, er staat een nummer op dat Bommen in Boston heet. Klopt. Hoe ging dat? Zaten jullie niet in de studio toen dat gebeurde? of? Um, dat is wel grappig. Um, Jiggy en Stick zaten samen in de studio een avond. Daar was ik niet bij. Uh, volgens mij was dat in de week dat ik jarig was. Ik had best wel veel verplichtingen. Wanneer week. ben jij jarig, gewinst? Uh, 20 april. 20 april. Ja. Mm -hmm. um, en toen hebben zij uh, geprobeerd een nummer te maken. Daar is uiteindelijk, uh, dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar ze hebben wel een hele gezellige avond gehad, had ik begrepen. Zonder jou? Zonder mij, inderdaad. Dat dat gebeurt niet. wel vaker. <laughs> <laughs> en uh, Stix is toen naar huis gegaan en G had toen het nieuws aangezet... en uh, kreeg toen dat verhaal mee, heeft volgens mij die nacht... Uh, het couplet geschreven en het opgenomen en het naar ons gemaild. En de volgende dag was een schooldag. Toen hadden we les, dat weet ik nog. Het was een dinsdag. Een schooldag. Jullie doseerden allemaal Klopt. op de Herman Brood Academie. Klopt, wij geven alle drie les op de Herman Brood Academie. En Stix ging toen aan de slag met, uh, met zijn couplet. Uh, maar ik, weet, ik weet, kan me nog heel goed herinneren dat ik nog heel erg moe was van de dag daarvoor. Vanwege die verjaardag? Ja, ik weet niet meer precies. Het was in ieder geval een drukke week. En het, het had iets met mijn verjaardag te maken. Mm -hmm. En uh, Stix had toen een coupletje af... En ik moest toen nog mijn couplet schrijven. En als je naar het nummer gaat luisteren... dan hoor je ook dat ik het eigenlijk niet over de bom in Boston heb... maar meer over... want dat nummer is daarnaast ook heel erg gelaagd. Want het gaat niet alleen over uh, uh, dat incident. Mm -hmm. uh, het gaat over de manier waarop social media daarmee omgaat. Mm -hmm. En aangezien ik niemand meer volg op Twitter heb ik dat gebruikt als insteek voor mijn couplet. Omdat er wordt heel vaak over geklaagd van... ja, hij heeft wel 20.000 followers, hij maar is hij is zo niet arrogant. Wat, hij is arrogant <laughs> inderdaad. En uh, ja, dat was voor mij uh, uh, een uitgelezen kans om... Uh, om uh, daar iets over te zeggen. Ja, want juist bij dat soort gruwelijkheden... zie je de werking van sociale media... Ja. en uh, dacht jij, dan wil ik daar iets over zeggen. Ja. Je hebt inderdaad meer dan 20.000 volgers... maar jij volgt helemaal niemand meer. Klopt. En waarom niet? Ja, Het staat in het nummer... maar vertel het maar even gewoon. Uh, ik merkte op een gegeven moment... dat ik... Uh, uh, op, een, op een negatieve manier... Uh, beïnvloed werd door hetgeen wat ik las... Um, en dat komt omdat negen van de tien mensen... Uh, in ieder geval die ik destijds volgde... spuurde heel veel gal mm -hmm. op, uh, op Twitter. Het was een soort van uitlaatklep geworden. Het is slecht weer. Ik ga slecht. Uh, oh, ik heb koppijn. Uh, Neem mm het. -hmm. Alles werd op Twitter gezet. En ik merkte op een gegeven moment... dat als ik ochtends wakker werd... was het eerste wat ik deed... naar mijn telefoon pakken, mijn mail checken... Uh, uh, WhatsApp checken, Twitter checken. En dan had ik bijvoorbeeld... Uh, was het half acht en dan was ik geïrriteerd. Had ik je al niemand, niet meer opstaan? Had ik <laughs> niemand gezien, nog niemand gesproken, maar dan was ik al geïrriteerd. En toen had ik zoiets van, oké, okay, hier klopt iets niet. Uh, ja, ik moet daar vanaf. En toen heb ik er gewoon heel rigoureus voor gekozen om uh, iedereen te aanvallen. En toen kreeg je ze over je heen. Ja, ik, ja. Toen en daarna ja. en nu nog steeds eigenlijk. Maar dat beïnvloedt je dus echt? Ik bedoel, ja. je, je, je wordt daar naar van. Ja, ik word daar inderdaad naar van. En, uh, maar waarom wil je dan nog wel op Twitter zijn? Omdat ik wel nog wel wil communiceren met mijn fans. Ja. En zij ook uh, nog steeds bijvoorbeeld mij vragen kunnen stellen. Waar ik dan vervolgens wel gewoon netjes op kan reageren. Goed, nou iedereen uh, kan nu ook weer reageren. Via Twitter, hashtag Radio Kunsttof, Of via jouw Twitter. Tof. En uh, luisteraars kunnen zich melden via ons gastenboek... Uh, op onze website radiokunstof.nl. Oh ja, het is natuurlijk ook uh, Ramadan, Winston. En hoewel je geen moslim bent... heb je in het verleden wel een Ramadan gedaan, heb ik me laten vertellen. Klopt. En hoezo? Um, het begon uh, uit nieuwsgierigheid. Ik... Uh... Ik heb best wel veel moslimvrienden. Uh, Rotterdam-West, hè? Rotterdam-West, inderdaad. Dan heb je al snel een paar moslimvrienden, denk inderdaad. ik. inderdaad En uh, ik was gewoon altijd geheel, heel erg geïntrigeerd over, uh, door de manier waarop uh, zij met elkaar omgingen. En uh, vooral in die maand. En toen heb ik een keer de stoute schoenen aangetrokken. En toen heb ik het gewoon geprobeerd. En dat beviel heel erg. En uh, dat heb ik toen uh, acht jaar lang gedaan. Acht jaar lang? Ja, van, van mijn twintigste tot mijn achtentwintigste nou ja. ja. En woonde je toen alleen of bij je moeder? Hoe toen woonde ik dan? nog bij mijn moeder. En wat vond je moeder ervan? Mijn moeder heeft er altijd voor open gestaan. Ik heb zeg maar toen ik, uh, ik ben van huis uit Rooms-Katholiek. Ik heb ook gewoon een, een, een kinderbijbel gehad, waar ik nog, waar ik in last toen ik nog heel erg jong was. En uh, dus dat is van huis uit, van huis uit wel gestimuleerd om uh, je te verdiepen in het geloof. Mm -hmm. Um, en toen ik op een gegeven moment met de Koran thuis kwam... toen had mijn moeder zoiets van... ja, dat zal waarschijnlijk een volgende stap of een volgende fase zijn... in zijn ontwikkeling. En dat heeft ze eigenlijk alleen maar toegejuicht. Heb je het overwogen om moslim te worden? Ja. Ja. En ja. wanneer was dat? Ik, ja, dat was rond die tijd. Ik heb uh, ook best wel veel in de Koran gelezen. Um, en dat doe ik af en toe nog steeds. Ehm... Um, maar ik ben het uiteindelijk niet geworden. En wat was de overweging om het toch niet te doen? Um, ik heb daar niet echt een, een, een, een goed antwoord op. Maar als ik kijk naar hoe ik nu in het leven sta... Uh, weet ik niet of ik zeg maar een religie aan moet hangen. Um, ik, ik, uh, ik probeer heel erg open-minded te zijn. Uh, in de breedste zin van het woord. Ook gewoon een open spirit te hebben, om het zo maar te mm -hmm. zeggen... En gewoon alles tot me te nemen waarvan ik denk dat het uh, uh, mijn ontwikkeling gaat bevorderen. En wat trof jou in, uh, in die ramadan? Wat, wat gebeurde er tussen die vrienden van jou en hun families waar jij graag deel van uit wilde maken? Uh, een soort van saamhorigheid. En uh, hetgeen het, het, het, het, wat mij heel erg uh, intrigeerde is niet dat je niet mag eten. Maar uh, meer dat het een maand van bezinning is. Dus dat je uh, je geest gaat reinigen. En uh, uh, ja, tot de essentie wil komen of probeert te komen van wat je bent. Of snap je wat het leven mm -hmm. inhoudt. En uh, ja, dat, dat is het eigenlijk. Hoe ging het je af eigenlijk? Goed. Ja? Goed. Het, ja, ik denk dat op het moment dat die knop omgaat in je hoofd. Dat, uh, dat het daarna eigenlijk makkelijker wordt. En dat je er dan juist heel veel kracht uit kan putten. Mm. Je komt ook overal als een ontzettend gedisciplineerde figuur. Ik, ik ben redelijk gedisciplineerd. Ik, uh, ik zeg altijd, ik ben een man van uiterste. Dus of ik ben super gedisciplineerd, of, of ik maak overal... Je maakt er een, een zootje van. Super zootje van. Ja. Is dat zo? Ik, ja. Op welk vlak maak jij er een zootje van? Uh, een voorbeeld is dat um, vorige maand, juni, de maand van de, van de release van het album... Um, waren we heel veel weg. Het album komt uit, je moet promo dingen doen. Mm -hmm. Er moet opgetreden worden. Uh, neem um, het? Neem ik mezelf voor van oké, okay, ik ga. Het is de achtste, de elfde ben ik vrij, ga ik het huis opruimen. De achtste, 11 ben ik thuis. Gek hè, ik had al beelden ja. in mijn hoofd van een huis. Ja. Nee, maar chaos. Ik lig, ik, gewoon... ja, ik lig op de bak en ik ben gewoon... Ik lig op de en ik aan het zeppen ik heb zoiets van ja, het komt en wel. In de kledingkast, alle kleren liggen zo. Inderdaad. Ja, ik zie het helemaal voor. En dan even dat lichaam, want dat, daar spreekt ook discipline uit. Oké, okay, dankjewel. Eindeloos in de sportschool iedere dag, oh, dat schat ik dat, zo in. Dat valt op zich wel mee. Ik denk dat heel veel mensen dat denken. Ik, ik sport wel meer dan gemiddeld. En ik woon nu zeg maar ook in een appartementencomplex waar een gym zit. Dus ik heb het mezelf Je heel gemaakt. Je woont mak in de sportschool. Een soort van. Ik heb het mezelf heel makkelijk gemaakt. Ik sta zeg maar binnen... Als ik in mijn woonkamer sta, sta ik binnen 20 seconden in de gym. Ja. <laughs> en hoe vaak uh, vertoef en jij daar ik, dan? Ik sport wel vier tot vijf keer per week. Maar ik heb ook gewoon heel veel aanleg. Dus waar andere mensen een jaar voor moeten trainen... Uh... Nou, doe ik dat fluitje in fluitje van de scène? Ja, doe vijf ik dat. Vijf minuutjes per dag. In... Nou, dat niet. Maar wel, dan, dat kost mij bijvoorbeeld vier of vijf maanden. Dus ik, ik, ik heb wat dat betreft gewoon geluk gehad. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld heel veel eten en slank blijven. En ik heb het geluk dat ik heel makkelijk uh, spiermassa ontwikkel. Jaloersmakend, zullen <laughs> ze wel vinden, die vrienden van je. Goed, um, voor de mensen die later zijn uh, ingeschakeld, uh, Winnen is vandaag de gast. 33 jaar geleden in Paramaribo geboren als uh, Winston Bergwijn. Uh, en toen je anderhalf jaar was... 35 inmiddels. 35? Ja. Oké. Okay. Uh, anderhalf jaar was je toen je naar Nederland kwam. Klopt. Uh, oudste kind van vijf? Ik heb uh, twee broertjes en een zusje bij mijn moeder... en ik heb twee broertjes bij mijn vader. Ja, oudste kind. Ja, oudste kind in, ja, oudste kind in ieder geval. Uh, en nu ben je dus uh, muzikant, rapper, tekstschrijver... en docent op de Herman Brood Academie... en je behoort tot top van de Nederlandse rap scene... Uh, met een deel van die top, het uh, weten Jiggy J en Styx, heb je nu dus een album gemaakt, Great Minds. En uh, een van de kenmerken van de rap scene is dat het ontzettende concurrenten zijn mm -hmm. van elkaar, die mm -hmm. jongens. En wat ga je doen met die concurrenten samen een album maken? Ja. Ik neem aan dat je niet stond te trappelen. Ja, juist wel. Ja? Ja. Je Ik... zoekt de vijand graag op. Nee, ik heb ze nooit als de vijand gezien. Ik, uh, het grappige is dat uh, zij al bezig waren uh, voordat ik Nederlandse raps ging schrijven. En zou ik. Uh, de eerste waren die mij inspireerden om dat te doen. Ik heb letterlijk mijn allereerste Nederlandse tekst... heb ik geschreven op een nummer van Styx. Oh ja? Ja, gewoon over zijn lyrics heen. Gewoon dat ik geïnspireerd was door, door uh, zijn muziek. Even voor de mensen die het niet weten. In de jaren negentig opereerde je onder de naam Static... Klopt. Engelstalig. Klopt. Ja. Toen maakte ik inderdaad Engelstalige muziek. Heb ik ook niet heel veel gedaan. Ik ben eigenlijk pas serieus muziek gaan maken... toen ik uh, besloot om Nederlands te gaan rappen. En, maar om terug te komen op wat ik net zei... ik heb dus mijn eerste Nederlandstalige rap op uh, hamvraag geschreven van uh, Styx. En uh, vlak daarna ontdekte ik ook Jiggy J. En toen had ik wel zoiets van, oh, zij zijn al echt op niveau bezig. Ik, uh, het zou mooi zijn om ooit ook zeg maar, dat niveau te bereiken. Dus het feit dat ik nu muziek met hun kan maken... is meer een, een, een bevestiging van uh, de drijf die ik destijds had... En het is eigenlijk gewoon een droom die uitkomt. Dus ik heb het zelf nooit echt benaderd als, als een competitie... maar meer als uh, een soort van privacy, om het zo maar te zeggen. Maar het klopt toch wel dat je elkaars als concurrent Ja, bent, dat zeker. zeker. Ik bedoel, in die scene. Het is wel uh, een, een, iets waarmee je... Uh, of, of een scene waarin je constant bezig bent met het overtreffen van de ander. Mm -hmm. Alleen daar hebben we tijdens het maakproces van dit album niet heel erg veel last van gehad. Je wil wel gewoon op niveau presteren... En, en um, niet onderdoen van iemand anders. Maar ja. het gaat vooral om de juiste bijdrage leveren voor de track. Je daagt elkaar uit. Ja. ja. En um, wat gebeurde er dan toen je voor het eerst die Nederlandse tracks hoorde... van, van Styx en Jiggy J? Dat je dacht, maar dat is het. Dit is... Ja, Ik vond Nederlandse hiphop nooit tof... omdat ik kon me er niet mee identificeren. En ik vond Nederlands altijd heel lomp klinken. Mm -hmm. Vooral als je Engels gewend bent. Dat, dat, dat floot makkelijker en dat, dat, ja, dat voelt veel beter aan. En toen ik uh, die jongens Nederlands hoorde rappen. toen had ik zoiets van: oh, het kan wel. Snap je? Ja, ja, ja. Het, die, uh, het klopte gewoon. En uh, toen ik dus. Zullen we vervolgens... even gaan luisteren trouwens? Ja, we, graag. we zijn er al een, Laat, een la tijdje. Laten la we dat even doen. Uh, Great Mind, zullen we daar eerst naar luisteren? Goed. Wat vind je daarvan? Oké, okay, titelsong. Yeah, Dr. Bounce. Ah, uh. chickens in die. The... Ah, uh. Dr. Moon Yeah, yeah, yeah. Geef me grip, nog een loopie, nog een, nog een loopie. Aha. Ja, yeah, I son. Ah, uh. chickens, yeah. Als echt zijn een gimmick is, dan ben ik liever nep. Ik klinkt liever niet logisch dan fantasieloos. Zie wat ik zeg, inconsequent misschien, maar never zieloos. Zelfverzekerd, ik ken mezelf beter dan wie ook. Homie, heb je iets op je leven, spreek maar hou er rekening mee dat ik er eventueel gereed om geef. De rest heet ik welkom, mee, Kom volg me, in volle vaart rollen we. We lopen voorop in de optocht naar morgen. Altijd in voor een dolletje, uit op de volle winst. Ik kan maar uiten, dus haal ik uit, ik kan het onderste, zonder meer. Ik kan niet zonder meer. Dat maakt me volgens sommigen zonderling. Volgens anderen een soort van zieken. Volgens mijn dokter zit alles tussen mijn oren in. Maar ja, volgens mijn ma ben ik een muzikaal wonderkind. En volgens mij ligt de waarheid in het midden. Dat is ergens tussen Amersfoort, Rotterdam is volle in. Flow in de Volvo, hoofdknikken met Vessie Fries en Henning vooruit. Die soort van noord zijn is niet voor ons, die Frons moet ik voor zijn. Het is volse tourguide, praat met olifanten in kasten vol Porcelein, Het is prijsschieten, wij drieën. Great minds, de keizer, briege dieren winnen. Niemand checkt meer voor jullie als bij huisberichten. Weg van hier, verhuisberichten. Ik laat mijn beslissingen en keuzes nooit afhangen. Van meningen, van derden, van passanten. Van wat jij denkt en ze noemen. Meiden, S, -t I, -c -k. Het is nog een lange weg te gaan zodra je niet weet waar. Al oh, dus, guru, dus waarom zou je stoel doen alsof je nooit zoekt? Ik pak beatbreaks aan. Smeren mifea, leg het strak als een biljartlaken. Solo of entourage killen, maak me geen flikker uit de dikke huid. wagen. je schat heeft de lippen getuigd en lach namen. Ze zit thuis, check mijn clips uit. En jij zit in die jointje vastgeplakt in je hand, klagen dat het systeem niet werkt. Fase, kid out, dit something zijn André 3000, laatst nog. Ik ben een oud gast. Hou bij elkaar eens een houtje, touwtje vest. Ik ben Audi met blauwnes, latex. Soms heb ik heldere momenten, dan staan de wijzen stil en zitten helder om te denken. Ben ik dichtbij het perfecte, maar midden in de gekte, net mijn vader en mijn moeder vlak voordat ze me verwekten. Acte, ark. TG, we verdelen de markt. Rukte geen politiek. Wel correct, de flow is ziek. Authentiek op beats. Tot ik oud en ziek op bed leeg. Maar claim dat ik de beste ben. Zet dat in mijn testament. Tot die tijd ben ik op die Michael laat Ik beats. Praten wat ik schrijf is goud. Draag het met je mee als sieraden. Stix en Jiggy ook. Snap en zie je het als verlossing. Met z'n drieën op een trek is eigenlijk een kettingbotsing. Zonder schade, drie namen. Eén adem. Geen appel, geen Eva, geen Adam. Dit is herscheppen. Zonder schade, Drie namen, één adem, geen appel, geen Eva, geen adem. Dit is herscheppen. Ja, dat was het dan. Dat was een Great Minds. Great Minds. En uh, tegenover mij zit uh, Winnen, Winsten Bergwijn. Een van de Great Minds, kunnen we wel stellen. <laughs> uh, je bent trouwens van het drietal, want we spraken een aantal mensen rondom uh, jullie. En mm -hmm. de, de grote aanstichter van deze... Great Minds, dat is uh, Dr. Moon, Jeremy Waterloo. Klopt. En die zegt dat jij de uh, meest rustige bent van ons allemaal. Hij overdenkt de dingen, hij is bewuster en heeft meer discipline. We hebben het onlangs geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen... dat het misschien te maken heeft met onze jeugd. Winnen en ik zijn de oudste thuis. Klopt. Ben jij zo rustig? Uh, ja, toch wel. En wel overwogen ook, hè? Jiggy J zat ooit op die stoel. Ja, Jiggy Die, ja, die stuit het alle kanten op. Inderdaad, en dat wilde ik net zeggen. Hij kan echt een stuitenbal zijn. Maar toen was hij ook wat jonger, denk ik. Ja, het is alweer een paar jaar geleden. Ja, ik denk geleden. dat hij nu ook wel een hij is stuk heel uh, kalm. rustiger is. En uh, ook wel veel bewuster, denk ik. Maar ik ben inderdaad heel erg rustig. Ja. En heeft dat iets te maken met het feit dat je de oudste was? Ja, ik denk het wel. Ik heb het daar inderdaad met uh, Jeremy over gehad. Ehm... Um, die hebben gewoon automatisch veel verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En uh, ik, ik kom uit een uh, een oude gezin. En uh, mijn moeder moest het doen met de middelen die ze had. Uh, dus er was geen oppas. dat was ik dan. En ik was toen nog vrij jong. Dus ik denk een jaar of acht, negen. Echt? Toen ja, ging ik ja, oppassen? Toen ging ik oppassen. Gewoon op mijn babywoordje. En ik denk dat dat je automatisch gewoon ja, serieuzer maakt. En ook gewoon een stuk kalmer een ontzettend verantwoordelijkheidsgevoel ja, kweekt, kan ik me zo voorstellen. Dat is. Dus ik denk wel dat dat uh, onder andere daaruit voort, voort is gekomen. En ik denk ook dat het een karaktertrek is. Dat het niet alleen maar daarmee te nee. maken heeft... maar dat jij ook een, een rustig, rustige man bent. Ja. En uh, voelde je trouwens uh, dat verantwoordelijkheidsgevoel? Bedoel, Als je acht bent en je moet op je babybroertje passen, hoe, ja. hoe gaat dat dan? dan hoe uh, je dat allemaal? Ja, dat ging me vrij goed af. Ik, ik denk dat mijn moeder het aan me over heeft gelaten. Omdat ze ook wist dat ik het kon. En uh, ja, met vallen en opstaan natuurlijk. Ik bedoel, je bent jong. En, je hebt hem uh, niet laten vallen ook. Nee, dat, dat zeker niet. <laughs> het is goed met hem gekomen. <laughs> uh, oh, uh, Ja, je, je, je gaat het gewoon in de praktijk ontdekken. Dus uh, je hebt op een gegeven moment wel zoiets van... In het begin is het eng. Maar uh, je leert daar uh, vrij snel mee omgaan. En uh, dan wordt het een soort van ja, tweede natuur. En is het toevallig dat je het net ook had... over dat je op je achtste uh, de rap leerde kennen? Uh, ik weet niet of het daar wat mee te maken heeft. <laughs> ik, uh, ik weet wel dat ik uh, altijd uh, heel veel aan muziek heb gehad. Um, In welke zin? Comfort. Um, en en um... Comfort, je bedoelt... Ja, ik, ik, ik kon daar. Ik kon, uh, muziek zorgde er altijd voor dat ik, uh, dat ik me comfortabel voelde. In uh, welke situatie dan ook. Als ik uh, verdrietig was, dan kon ik muziek luisteren. Maar als ik uh, gelukkig was, kon ik ook gewoon. Snap je? Mm -hmm. Weer de muziek erbij gaan zoeken die daarbij paste. Dus het zorgde er gewoon altijd voor dat ik, uh, dat ik iets had om op terug te vallen. En wie voedde jou met die muziek? Want als je de oudste bent, heb je toch vooral de pech dat er uh, geen oudere broers en zussen zijn die je ergens nee, op wijzen. Ik, ik kreeg mijn uh, eerste Walkman van mijn vader met cassettebandje. En uh, op dat cassettebandje stond al uh, Amerikaanse hip op. Wow. Dus uh, mijn vader heeft me eraan uh, geïntroduceerd. En je vader was afwezig, maar ook een beetje aanwezig, begrijp ik. Ja, je nee, mijn vader is wel gewoon, hij was niet, uh, mijn ouders waren uit elkaar destijds al. Uh, maar hij is wel altijd in mijn leven geweest. Um, en hij heeft er dus voor gezorgd dat ik uh, ook gewoon altijd muziek had om naar te luisteren en uh, ja ik, als je 19 bent, dan ga je op een gegeven moment ook gewoon zelf op zoek. Want vriendjes hebben ook een walkman en die hebben ook cassettebandjes dus dan ga je die ruilen met elkaar en uh, je, je ontdekt hoe de stereotoren werken, dus dan ga je zelf ook uh, radioprogramma's opnemen. En, uh, Ik zie ja. hem helemaal de delftige ja. achter jarige jongetje ja. en de stereotoren ja, en zijn babybroertje die ondertussen Dat een schone luier moet. En, en um, batterij sparen door uh, het cassettebandje terug te spoelen met een pen. <laughs> ja, dat soort dingen. Heb je dat gedaan? Ja, ja dat heb ik gedaan, zeker weten. <laughs> en uh, wat had jouw vader op dat cassettebandje gezet? Weet je dat nog? Wat was de introductie die je um, van ik kreeg? Ik, daar stond volgens mij Ice-T op. Er stond Ice Cube op. En ik denk dat er de Public Enemy op stond. En van wie hield je het meest? Ik denk destijds van Public Enemy. Ja, ik weet dat het voor mijn gevoel heel erg rebels klonk. En uh, ja, ik vond dat gewoon uh, interessant. Ik, ik kon het niet plaatsen. Ik wist ook nog niet helemaal waar het over ging. Maar... En dat Engels dan? Ja. ja. Maar ik, ik had niet heel veel problemen met Engels. Nee? Dat, nee, dat ging me vrij uh, goed af. En, uh, maar dat, dat hele rebels in Public Enemy... Dat, dat, dat is iets wat ik heel erg tof vond. Kan ik, kan ik me nog uh, kan ik me goed herinneren. Dat vind ik dan wel weer grappig, want we hoorden van... Iedereen om jou heen dat jij nooit kwaad bent en ook nooit boos. Nee. Ik, ik, uh, ik, ik ben het wel. Of ik kan het wel worden. Alleen uh, ik laat die emotie niet heel erg makkelijk toe. Uh, en ik, ik zie ook vaak niet de reden om boos te worden. Snap je? Ik kan geïrriteerd raken en, en me dan terugtrekken. Of... Maar wacht even, want dat zijn twee dingen. Hè? Want je zegt, het ja. begint met uh, uh, ik, die emotie vind ik lastiger. Ja. Um, en dan zeg je van, ik zie de reden ook niet, waarmee je het gelijk wegmaakt. Ja, maar, ja, de, de, maar dat is ook wel wat er gebeurt het in de praktijk. Gaat het naar binnen bij jou als, als je boos wordt? Ja. ja, en vervolgens laat ik het op een andere manier weer eruit. Hoe dan? Sportschool bijvoorbeeld. Of uh, door uh, muziek te maken. Ja. Welk nummer is voor jou heel erg gekoppeld aan woede en, en kwaadheid? Denken. ja het klinkt misschien heel raar maar uh, lotgenoot ja dat is van je debuutalbum ja dat, dat is van je debuutalbum en dat lied gaat eigenlijk over vriendschap en over uh, uh, een band die eigenlijk vriendschap ontstijgt uh, maar dat is dan ik, ik gebruik dan juist dat moment om het om te buigen naar iets positiefs maar de, de, de als ik ga kijken naar wat, wat zeg maar de trigger was om het te gaan schrijven. dan was het wel frustratie of woede. Of... Over je vrienden? Ja, of over onbegrip. Snap je, ik heb het bijvoorbeeld in dat nummer over. in het derde couplet. over dat mensen denken dat je ze vergeten bent. Uh, maar dat je daar eigenlijk altijd bent. En dat zie je niet zien voor wat je bent op dat moment. En dat, dat ja. Had iemand jou dat heel erg kwa kwalijk genomen? Of? Ja, kijk, je, je, je wordt op een gegeven moment word je bekend of bekender. En um, dan is er minder tijd om dingen te doen die je voorheen wel kon doen. Dus je mist een verjaardag hier, je mist een verjaardag daar. En je vergeet een keer je telefoon op te nemen of je belt niet op tijd terug. En dan staan mensen al klaar met een oordeel. En um, ja, ik, ik ben daar gevoelig voor. Dus dat, dat, dat kan mij, ik kan me dan, dan, daar dan wel heel erg over opwinden. Um, maar ik ga dan niet schelden. Ik word dan niet, niet schreeuwen. Ik ga niet tieren. Ik, ik gebruik dan die dan energie om... Dan is daar dat om, nummer. We kunnen je? het even laten horen. Ah. We waren 15 of 16, jongs zwart en losgeslagen. Als we kwamen in en uit schade achterlaten, klachten achterlaten, wervel storm werk, de koepen was sterk. Ja, wij lieten heel de stad praten. Mensen haten, konden ons vrij weinig maken. Wij liepen beleid, kills, DMG's van de daken. Ah. Uh. Het was DMG's tot het laken over je hoofd weggetrokken getrokken door iemand van moordzaken Niemand vermoordt aan me Maar ga ik verder net als Gilly Zal ik samen met hem over heel de koek waken Heel de koek dragen Maar voorlopig in de boot En ik moet slagen Laat me goed praten Marvin, Kenny, ik heb je Loos, Lex, ik rap je Beat, fake, zit, merk ik seks What Yeah En dat is dus de damages tijd Je weet hoe we het doen Dit is winnen zonder strijd ik, ik, ik hoef je niets te zeggen. Ah, je weet dit, dit, dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar. Proost, het de vreugde en verdriet. Ik meen het, dit gaat verder dan rappen. Dit is een antwoord op je vraag. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaat Je ben geen vriend, je bent een lotgenoot Samen uit, samen thuis, samen alles Dus rollen we samen tot de dood Tot de benzine op is Nee, we pushen dat ding Met z'n allen rollen tot deel die whip kapot is Niemand breekt ons broer omdat die shit van God is Je ken me, ik ben je Steun en toe verlaat je niet als de blok hot is ben daar als je geluk op is, als die munt kop is En je shit niet meer ziet zitten, situaties verstikken, niet schrikken Ben je hart klop is, op die deur want hij gaat open voor je Als geluk in de winkel lag, zou ik het kopen voor je, snap dat Ik ben op het pad, dat lijkt naar het licht Dus ik lijk naar het licht, en ik blijf in je zicht volg Als we daar arriveren, zullen we schijnen En tot die tijd zijn al jouw zorgen ook de mijnen Ik, ik, ik hoef je niets ah. te zeggen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 geen idee van hoe die kerel werkt, ben je niet vergeten? Het verleden is mijn sleutel tot het heden. Soms ga ik terug om momenten opnieuw te beleven. Je hebt een permanente plaats gekregen in mijn hart en dat betekent dat ik altijd op je reken, yeah. Andersom cijfer ik mezelf weg voor je. Wij zijn die echte, yeah. Doe het echt voor je. Maak wat krom is weer recht voor je. Ik ben dat dak boven je hoofd, hou je handen thuis, ik vecht voor je. Vang die klap als applaus en, je zei de only way is up. Daarom weet ik dat je down bent. Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. In slecht of mooi weer, samen op de boot, vaar met me. Ik hoef je niets te zeggen. Je weet het, nee, dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar. je Lotgenoot, dat was ja. een van uh, je mooiste nummers hè, op het debuutalbum 2009. Ja, dat is ook wel een van mijn persoonlijke favorieten. Ja? Ja. En, en ik zei net tegen je, het is natuurlijk ook wel heel gek... als dan in, in zo'n vriendengroep uh, Rotterdam-West-Achterstandswijk... dat er dan één zo, uh, zo goed gaat. Ja. ja, ik denk dat dat wel uh, uh, moeilijk was om, uh, voor de jongens om daarmee te dealen. En voor mij ook. Uh, omdat uh, ja, mensen gaan op je reageren. Mm -hmm. En vervolgens ga je in de spiegel kijken... en dan ga je proberen iets te veranderen wat daar niet is. Wat probeer je dan te veranderen? Ja, omdat je krijgt dan te horen van je, je bent aan het veranderen. Of je, je, je bent niet meer wie je was. Mm -hmm. en, uh, uh, en vervolgens ga je in de spiegel kijken van... oké, okay, maar is dat ook daadwerkelijk het geval? Uh, en dan zie je eigenlijk niet wat je moet veranderen. Omdat voor, jou, voor je eigen gevoel is er, is er ja, vrij weinig veranderd. En uh, ja, dat was wel een moeilijke fase. Maar ik ben daarna door dat proces wel weer heel erg gegroeid. Maar, maar hoe ga je daar dan mee om? Want zie je die vrienden nog? Of is ja, dat ja. dan toch... Ja, dat kan ja. wel. Ja, zeker. Ik bedoel, ik ben nu nog steeds met dezelfde jongens... Uh, waarmee ik was toen ik net uitkwam. Of toen ik ontdekt werd als, uh, als, als rapper. Mm -hmm. Dus... Uh, daar is vrij weinig in veranderd. Maar praten jullie daar dan over met elkaar? Wordt dat uitgesproken? Wat is de oplossing in deze? Want ik kan me toch voorstellen dat je enorm uit elkaar groeit. Om... Ja, je gaat er uiteindelijk wel over praten. En je, je, je hebt niet altijd hele diepgaande gesprekken nodig. Soms uh, spreekt het feit dat je er nog steeds bent ook. Mm -hmm. En soms hebben mensen gewoon tijd nodig om, om, om iets te verwerken. En uh, ja... En dat is het denk ik geweest. Ik bedoel, op een gegeven moment ben je drie maanden verder... of ben je een half jaar verder. En zien ze dat je er nog steeds bent. Misschien wel iets minder, maar je bent er nog steeds. En dan... Je bedoelt met hun, bij hun? Ja, met hun, hun bij mm -hmm. hun inderdaad. En dan uh, komt er wel begrip voor de situatie. Het en dan feit... groeien mensen mee. Het feit dat je het lotgenoot noemt... Hè? en dan heb je het over een vriend. Maar uh, lotgenoot, dat, dan heb je het toch vaak over een nare ziekte? Of, uh, het, het is in de meeste gevallen iets negatiefs. Ja, ik, ik heb, heb dat denk ik omgebogen naar iets positiefs. Omdat, uh, ik, je, je zegt net zelf, we komen uit een achterstandswijk. Mm -hmm. En we zijn er bewust van dat we in een achterstandswijk uh, woonden. Of wonen. In jouw geval woonden. Woonden inderdaad. Want ik nu ben inmiddels daar huis. in dat chique appartement. Ja. <laughs> Met <laughs> je, de gym. Je moet wat. Eh <laughs> uh, en, en we waren wel altijd op zoek naar ontwikkeling en op zoek naar groei. Snap je? En je, je zit daar samen in omdat je deelt die gedachten. Dus dan zijn die mensen jouw lotgenoten ja. daarin. Ja. Jouw grote voorbeeld hoorde ik is uh, Nas. Klopt. Amerikaanse rapper. Ja. Ja. Um, we gaan, ik denk eerst even naar een heel klein stukje luisteren. Uh, nou ja, een van zijn belangrijkste songs. Is goed. I Can. In the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version. Hung with the wrong person, got a strong net. Sniffing up drugs, all in her nose. Could've died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath. Cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring. Cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can. I know I can be what I wanna be. be, what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be. I be I can, van uh, Nas. en uh, ja. ik, ik zei net, het, eigenlijk gaat het precies over waar we het net over hadden. Hij, hij laat hierin zien van dit zijn al jullie mogelijkheden. Ik weet dat je het kan. Ja. Is, is dat ook wat jij uh, die vrienden, uh, de mensen om je heen wilt meegeven? Heb je eenzelfde soort... Dus het is in ieder geval wat ik ambieer. En uh, ik probeer dat ook gewoon zo, zo ja, constructief mogelijk te doen. Um, maar ja, dat is wel wat ik uit wil dragen. Maar gaat dat? Ik bedoel, werkt dat via de muziek? Je zegt, ik probeer het te doen. Ja. He, heb, je, heb je ooit het gevoel gehad dat je het uh, te pakken had? Of dat dat inderdaad gebeurde? Dat iemand zei, dat nummer dat is voor mij heel belangrijk? Of dat ja, dat, dat, dat, dat gebeurt vrij regelmatig. Ik denk dat in een heel vroeg stadium kwamen al mensen naar me toe... die uh, toen ik eigenlijk nog niet... Uh, zo bewust bezig was met die boodschap uitdragen. Uh, kwamen die mensen al vertellen dat ze geïnspireerd waren. Maar eigenlijk alleen al door, door het feit dat je het aan het doen bent. En uh, je laat zien dat het mogelijk is. En op het moment dat je dat ontdekt, die kracht ontdekt, ga je het bewust inzetten. En ja, inmiddels. Ja, uh, zie je zeg maar dingen die je geschreven hebt, getatoeëerd terug op mensen. Of... Welke tekst kom je in het vaakste? Uh, het verschilt. Er wordt echt uh, uit uh, verschillende nummers uh, worden er uh, regels gehaald en, uh, en die worden getatoeëerd. En er uh, is dus een kindje naar me vernoemd, bijvoorbeeld. En dan, dan weet je dat je iemand geraakt hebt. Ja. En dan zijn er zijn ook mensen die je mailen of die je dan berichtjes sturen op Twitter en die dan vertellen: hey, ik ben aan het studeren en ik put kracht uit dat nummer. Dat helpt mij, snap je deze tentamenperiode doorkomen? Of um, um, het lotgenoot bijvoorbeeld wordt heel vaak. Ja, het is positief en negatief natuurlijk. Maar vooral positief in dit geval op begrafenissen gedraaid. Omdat ja, mensen zich daarin kunnen vinden. Mm -hmm. en, snap je? Ik denk dat op het moment dat een nummer uh, in een dergelijke situatie gebruikt wordt. Weet jij je dan, dat je goed zit? Dan heb je iets goed gedaan. Ja. Ja. En welke zin heb je op een, uh, een lichaam gezien? Um, Oeh, Zou ik even mijn telefoon erbij moeten pakken? Heb je er een foto van gemaakt? Ja, Ik heb er een aantal gestuurd? op mijn uh, Instagram staan. Um, een aantal tatoeages met ja, zinnetjes van Ja, een aantal jou. tatoeages. Ik, ik heb bijvoorbeeld in uh, 2010... ben ik een tussen aanhalingstekend movement begonnen. Social lobby movement. Ja, Gewoon wat om, liefde uh, betekent ja, toch in Ja, inderdaad, wat alleen maar liefde betekent. Mm -hmm. en, en dat zie je bijvoorbeeld heel vaak uh, getatoeëerd terug op mensen. En uh, iemand heeft bijvoorbeeld... Uh, even kijken hoor. Uh, als... als als gelukkig in de winkel lag, zou ik het kopen voor je. Uh, oh, je ja. ja. En, uh, op de rug dan, neem ik aan. Want dan heb je een lapje nee, vel voor Nee, noem. op de arm. En uh, sommige mensen hebben wel drie, twee of drie regels getatoeëerd. Ik, dus, <laughs> ik zoek ze er zo even bij. Oké, okay, later ziet, meer. Ziet, ja, je heb ziet... je ook van jezelf een regel getatoeëerd? Nee, nee, nee. Wel nee. van een ander? Ook niet. Geen nee. tekst Ik heb zoals nou, lobby op mijn zij. Maar dat was eigenlijk nog voor de movement... En ik heb uh, namaste op mijn borst. Maar dat is meer. Uh, ik, ik dacht, ik wilde altijd al een tatoeage op mijn borst hebben. En ik uh, ging nadenken over wat ik daar wilde hebben. En toen dacht ik, als ik iemand nog niet ken. en die persoon ziet mij en leest dat. wat wil ik die persoon dan vertellen? En in mijn beleving is dat de allerhoogste goed. Of het eigenlijk het allermooiste wat je tegen iemand kan zeggen. Dus toen had ik zoiets van. Namelijk, uh, wat was het? Het, he? het, het betekent dus. Um, um, mijn ziel erkent en herkent jouw ziel. En als jij daar in jezelf bent waar licht, liefde en vrede is... en ik ben daar in mezelf waar licht, liefde en vrede is... dan zijn we één. Dus je vertelt iemand eigenlijk dat je hetzelfde bent. De Koran bent dat kan die, het je niet nadoen. Dat je die persoon dus, snap je? Ja. Daar hebt zitten. Mooi. Ja. Great minds... Laten we daar nog even naar terug gaan. Het album dat net is uitgekomen en dat het zo hoog binnenkwam. Joost Prinsen zei het ja. al gelijk op tweeën. Ja. Hoe verklaar je jezelf het succes eigenlijk? Dat het, dat het zo waanzinnig succesvol is. Um, ja, lastig. Ik, uh, nee, ik kan van alles gaan verzinnen. Ik, ik, ik Doe denk... dat maar niet. Nee, <laughs> zeg ik, maar ik, gewoon ik, wat ik, jij ja, vindt. Ik denk dat, dat we om te beginnen goede muziek hebben gemaakt... En ik denk dat we iets uit hebben gebracht waar vraag naar was. Maar wat er heel lang niet geweest is. Dus waar mensen wel op zaten te wachten. Namelijk de iets... Um, ja, hoe zal ik het noemen? Teksten die iets verder gaan... Inderdaad. ...dan de gebruikelijke raptekst. Ja, klopt. Zeker met dan iets het, meer diepgang. Het, zeker... Uh, uh, het, is, het is een groot verschil met hetgeen wat nu populair is in de Nederlandstalige hiphop. Ja, want het is een beetje... Ja, het is nu gewoon vrij oppervlakkig. Mm -hmm. En dat hoeft niet per se negatief te zijn. Maar het is vrij oppervlakkig. En uh, dit is ja, veel meer gelaagd. En uh, wat geluid betreft ook weer heel gewaagd. Omdat uh, er zijn op dit moment hele andere beats in Om het zo maar te zeggen. Uh, dus ik denk dat we met dit album uh, ja, mensen iets hebben gegeven... waar ze gewoon heel lang op gewacht hebben. En uh, ja, het is een unieke combinatie. Dus, uh, Van deze drie mannen? Ja. En, en dokter Moen erbij. Klopt. Natuurlijk. Dus ik denk dat dat het ook heel erg speciaal maakt. En, uh... Zullen we nog naar één nummer even luisteren? We moeten twee nummers van ja, de laten horen, vind ik. En luisteren. dan gaan we luisteren naar uh, nog één keer. Oh, mooi. En dat is een opdracht. Hebben jullie die elkaar gegeven? Hoe ging dat eigenlijk? Van wat zou je die laatste dag in je leven doen? Of hoe zou um, je die doorbrengen? Ik, hoe ik zat gegeven? die avond met uh, Stix in de studio. En dat was na een lesdag. En toen uh, speelde uh, Jeremy die muziek. Uh, en toen hadden we alle drie, toen we dat hoorden... of toen hij dat afspeelde, zoiets van, oké... Okay, dit is speciaal. En uh, uh, toen zei Stix... Ja, nog één keer. Misschien moeten we uh, in onze coupletten gaan omschrijven... hoe wij onze laatste dag door zouden brengen. Maar dan niet op een hele zware manier, maar... Ja. Op een lichte, verrassende Precies. manier. Hoe, nou, luister maar. Nog doen. één keer. Mooi. Felle zon, go wat met mijn hond. Hij er over de bol. Uit de pak ik de lekkerste bot. Ik plof neer op de bank, mijn favoriete spot. Zoek mama in mijn telefoon en ik bel erop. Ik zeg hem, ik zeg hem. Spreek je Danielle nog? Zou ja zeggen dat ik snel weer kom. Ik heb een garage voor Lucky gekocht, want die wilde die toch. Ja, ik weet ik verwen hem dood, maar ik ben gewoon trots. Plus hij groeit veel te snel op. Ik denk even na. De vraag, hoe is het met pa? Eet die gezond? En ik lach grappig hoe met de jaren de rollen omdraaien. Ze zorgden voor mij, nu zijn ze zorgen voor mij. <laughs> en hoe gaat het met jou, mama? Ik doe maar rustig aan vandaag. Ik zeg er ik moet gaan, je hoort gauw van me. Ze weten inmiddels, dat betekent ik hou van je. Ik pak mijn tas, spring in de buggy. Gooi snel eerst een tweetje naar mijn vrienden. Wie is daar voor een potje pochettine ergens dit weekend? Onderweg pomp ik space case, ik voel je hier. De DHC shit uit 2003. Als ik parkeer zie ik haar op de boulevard. Ze glimlacht naar me. Knip ook naar haar. Carpet, die hem roept de harde stem. Ik zie nog wat flitsen van mijn dromen. Weet niet zeker of ik wakker ben. Tot mijn naam wordt geroepen, en mijn neus wordt verleid door de zoete geur van pannenkoeken. koffers aan, daarna mijn patches aan. Wandel naar de keuken, zeg tegen mijn baby, dat is mijn naam. We eten samen, ruim de tafel af en denk bij mezelf: Lucky bastard, is een dame. Doe wat push-ups, staan en zoek ik de douche op. Mijn zusje dus lees die jij bent de toekomst ik Krijg een smiley, ze zegt me Winnie je weet En mama heeft gekookt, bruine bonen Dus eet je straks samen met ons Lief dat ze dat vraagt, maar stiekem weet ze het al Liefde gaat door de maag dus Ik zeg niet eens, ik kom eraan Maar stuur die zo'n vader, zo'n zoon SMS naar mijn pa, maak een pitstop bij die acte acte Geef iedereen een boks en een brazen En zeg we zijn de beste Kom wat later bij mijn moeder aan En zie mijn broertje staan met wat dozen blondies van de koekelaar. Dat is hoe het gaat, gelukkig samen zeilen. En ik lach, want Homie heeft de twins bij hem. Is het de hel die op me wacht en moet ik boeten, was ik toch dicht bij de hemel. De grond onder mijn moeders voeten. Nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog één keer. Oeverdam ja, is daar op zitten te wachten. En als je keer. Ja, winst Yes. Um... <laughs> We hadden het over waar, je nog allemaal, waar jullie nog allemaal live te zien zijn. Je ja. zei dat dit ook een heel, nog één keer, dat het heel mooi is om het live te horen en te doen ook. Klopt. Um, en, en je zei ook, uh, toen dit nummer erop stond, het was in de Ardennes. Hè? Want ja. jullie hebben, ja, er zou nog veel meer zijn om over te praten. Want uh -huh. jullie hebben opgenomen in de Ardennes, maar ook in Parijs. En uh, daar ruimtes. Uh, afgehuurd, waar je, je terugtrok en helemaal allemaal uit je vertrouwde omgeving echt met elkaar. Maar toen jullie dit nummer hadden gemaakt, was het ook echt in één klap duidelijk. Oké, okay, we, we zijn, zijn een nu een groep. groep. We zijn een groep. Ja, het, het was uh, inderdaad in de Ardennen. Ik weet, het was midden in de nacht of uh, al iets later. Het was volgens mij een uur. Ja, het was een uur of vier en uh, alle coupletten stonden erop en. Uh, ja Ik zie dat plaatje zo voor me. Dat we met z'n vier op een rij staan. En dat iedereen stil is. En dat je gewoon naar het nummer aan het luisteren bent. En geen kick geeft. Maar wel voelt dat er een bepaalde energie in de lucht hangt. En uh, we hebben dit eigenlijk, uiteindelijk pas later weer over gehad. Maar ik denk. We hebben, we hebben alle, allemaal wel zoiets van. Dat was wel het moment dat. Je van uh, vier solo Naar een, een groep, groep bent gaat. Ja. En uh, is, is het. In dit nummer nog één keer dus waarop je beschrijft, vertelt, zingt... wat je die laatste dag zou doen. Mm -hmm. eh, wel op een lichte manier. Maar je hebt het over eh, je familie, je vrienden, eten. Ja, ja. ja de, de, de, de, de simpele, mooie dingen, denk ik... Uh, uh, waar mensen helemaal niet meer bij stilstaan en, en die als vanzelfsprekend nemen. Ik denk dat op het moment dat... Uh, als, als mijn zusje mij bijvoorbeeld appt, en ze stuurt altijd hooi. Dus <laughs> A, O, I, -en, dan met tien I's achter elkaar moet ik altijd lachen. Ik word daar gelukkig van, snap ja. je? Hoe oud dus op, is je zus? Ze is veertien. Ja. En uh, Echt een nakomertje. En als ik dat dan zie, als ik dat dan ga schrijven, dat is, dat is dan waar ik aan denk. En hoe fijn ik me voel als ik bij mijn moeder aan tafel zit en zij heeft een bruine bonen gemaakt. En we zijn aan het smikkelen daar aan de tafel. Dus uh, het gaat om die kleine dingen. En hoe komt het dat jij je daar zo van bewust bent? Want ik ken niet zo heel veel mannen van... Uh, hoe oud was je nou? Kom je? 34? 35. 35 die, die zich daar zo bewust van zijn. Dat dat is wat het leven belangrijk maakt. Um, ja, ik denk omdat ik, ik best wel veel bezig ben met bewustzijn. En... Um... Eigenlijk aan de, kant, aan de andere kant ook weer een hele oppervlakkige kant heb. En daardoor ook Namelijk wel... dat chaotische ja. huis. Ja, bijvoorbeeld. In je eentje heb je eigenlijk gewoon een leuke vrouw en... en... Niet meer. Oh, niet meer. niet meer. Nee, ik ben nu zeg maar eigenlijk voor het eerst vrijgezel. Zegt die straal. Ja. <laughs> ja. Ik vind het grappig. Maar dat is de buitenkant. Nee, nee, je vindt het grappig? Ik vind het grappig, Hoezo ja. Hoezo vind je dat Omdat, grappig? Ik ben nu 35 en uh, het is de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik voor mezelf moet zorgen. En dat er niemand is die mijn handje vasthoudt of met me meekijkt. Snap je? Dus ik. Uh, het is een spannende, maar tegelijkertijd ook heel erg leuke periode. Lekker, vind je het, geloof ik. Ja, ook. Ja. ook het heeft zijn uh, plezierige en zijn minder plezierige kanten. Maar ik, uh, ik, ik had dat nodig voor mezelf. Om, uh, om, om de volgende stap in mijn groei te kunnen maken. En die groei, wat, wat, wat versta jij daar toch onder? Ja, ik. ik, ik uh, ik wil dichter bij mezelf komen. En, en um, Ja, daar ben ik dan constant naar op zoek. En wat dat dan precies is, beats me. Daar maar, gaan wij nog achter komen, ja, ja. Maar dat is wel wat je aangeeft. En de nastreef. groep gaat de groep door. Great minds. Want er komt een soloalbum straks ja, klopt, van jou klopt, weer. klopt, klopt. klopt. Ik, ik hoop het. Ik hoop het. Ik kan er niks concreets over roepen. Maar, um, uh, De energie is heel erg goed. En, um, we hebben het er laatst ook over gehad. Uh, kijk, dit album is op een hele ongedwongen manier tot stand gekomen. En ik denk wel dat dat uh, de reden is waarom het klinkt, hoe het mm -hmm. klinkt... en waarom het succesvol is. Ja, en zie dat maar eens vast te houden. Dat dus. Dus ja, dat precies. gaat wel heel goed. erg goed bewaard moeten worden. Met, met ieder album dat eruit komt, leren wij weer iets meer van jou kennen... en leer jij weer iets meer van jouzelf precies. kennen, heb ik ook begrepen. Ja. Nou, we kijken naar uit. Ik ben heel benieuwd. Mooi. Eind dit jaar. En wat komt er op de tegel te staan? Beschrijf oh. jij de tegel? Je weet niks van die tegel, je nee, wil toch? Je lijfspreuk, nee. levensmotto. Ja, ik, uh, ik denk dat ik uh, eigenlijk gewoon een lobby op de tegel ga zetten. So -so lobby. Ja. Socialobby. -so ja, dat omvat alles, denk ik. De liefde. Ja. Ja, en niets dan de liefde. Niets dan de liefde. Dankjewel. Graag Heel veel dank. Dank Great Minds, zo heet het album. En zo dadelijk op deze zende kunt u luisteren naar twee dingen. Vandaag presenteert Margreet Rijntjes En zij spreekt met drie ondernemers onder de 25 jaar. Die zeer succesvol waren in het afgelopen jaar. Nou, en dat was winnen ook. Al een paar jaar eigenlijk. Mm -hmm. Dank je wel, Winnen. Graag gedaan. Dank meneer Winnen, dit was aflevering 2000. Ik moet even denken. Ja, 666. Morgen praten we met Els Kloek over haar boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Tot op. Radio 1, kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Radio 1 presenteert.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 Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn album Days haalde de zevende plek in de Nederlandse album Top 100. Tja, ik kom steeds dichterbij en ben vaker te horen.